Zes uur, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Nederlandse militairen hebben op oudejaarsavond... gewapende assistentie verleend aan de politie van Curaçao. Lokale media berichten dat zij hielpen met de bescherming van het bureau... in het plaatsje Barber, waar een van de verdachten van de moord... op Helmin en wiels vastzit. De kustwacht bevestigt dat militairen wegversperringen hebben geplaatst... op de toegangswegen naar het politiebureau.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 Het is donderdag 2 januari. Goedemorgen. We hebben zo contact met Curaçao. Nederlandse militairen zijn daar gewapende de politie te hulp gekomen. En we hebben weer een wereldkampioen darts. Michael van Gerven heet hij. En u hoort straks meer over hem. Het LOS Radio 1-journaal. Met Frederik de Jong en Marcel Ooster. Goedemorgen, twee minuten over zes. We geven u het nieuws van de laatste uren. Ja, dat staat opmerkelijke verhaal op Curaçao. Gewapende Nederlandse militairen hebben daar op oudejaarsavond de politie geholpen... bij het beschermen van het politiebureau in Barber. Daar zit een van de verdachten vast van de moord op de politicus Helmin Wils. Correspondent Dick Draaier. Alles wijst erop dat de inzet van de Nederlandse militairen gericht is om het voorkomen van een aanslag op het bureau. Want dat is informeel wel de berichtgeving die we hier horen. Dat er plannen zouden zijn om of deze verdachte te liquideren of uit de geweniging in ieder geval te halen. En nou, daarvoor zijn nu op dit moment roodbloks en wegversperringen aangelegd... zodat je over de weg in ieder geval niet makkelijk naar het politiebureau toe kan. In september hing een andere verdachte in de zaak Wiels zich op in zijn cel. De eerste was Raymond van Barneveld... en nu is opnieuw een Nederlander wereldkampioen, darts. Michael Van Gerwen... stands on top of the world of darts. The day of destiny... is the 1st of January 2014. Michael Van Gerwen, world champion. De jarige Brabander won in Londen... de finale van de Schot-Peter Wright met 7-4. Het ging niet makkelijk, zeg Van Gerven. We're kan to see doesn't matter how you win a final. When you win the final, that's the most important. I was zo nervous, so nervous on the end. That means so much to me. This, is unbelievable. That's unbelievable. It's fantastic. What can I say? This is my dream. And this dream came true in this venue. Van Gerven won 300.000 euro en is op de wereldranglijst gestegen naar de eerste plaats. In het Zeeuwse dorp Vrouwenpolder kunnen ze het nog steeds niet geloven. De postcode kanjer van bijna 43 miljoen euro viel in hun dorp. Iedereen in Vrouwenpolder heeft dezelfde vier postcodecijfers. En dat betekent dat alle meespelende inwoners in de prijzen zijn gevallen. En dat is nog nooit eerder voorgekomen. Dit stel bijvoorbeeld won ruim 1 miljoen. Kinesiën, ja, ja, niet te bevatten. Heeft u al een idee wat u met dat geld gaat doen? Ja, ja, ja eigenlijk wel. Ja. Onze droomhuisbouwer in Vrouwenpolder. Ja. Opnieuw is het mislukt om de gestrande polgangers van de Antarctica te halen. Ze zitten vast op een onderzoeksschip. deel van de wetenschappers en journalisten zou vannacht van boord worden gehaald met een helikopter. Maar volgens de Australische Maritieme Organisatie EMSA is de reddings Poging, die de reddingspoging begeleidt, is het ijs nu te slecht. Pogangers zelf waren bij al sceptisch. Eerder probeerden Chinese, Franse en Australische ijsbrekers al bij dat vastgelopen schip bij Antarctica te komen. Tot zover het nieuws van de laatste uren. Dan kijken wij even naar de kranten, Marcel, want die zijn hier net gearriveerd. Ik heb hier de volkskant voor mijn neus. Toch weer onrustig, oud en nieuw. Dan vraag ik me af, toch weer? Want we hadden voorspeld dat het niet zo zou zijn. Nou ja, uh, in ieder geval zegt de Volkskrant... vier jaar van lik op stuk beleid en zero tolerance... door politie en justitie hebben de gemoederen... rond de jaarwisseling nog niet kunnen bedaren. De minister van Veiligheid en Justitie is het in ieder geval ontevreden over. Opstelten geweld onaanvaardbaar is de kop in de telegraaf. Blijft met je poten van onze mensen af. De minister is ontstemd over tijdens de jaarwisseling... weer toegenomen geweld tegen hulpverleners. Ja, en daar opent het AD ook mee. Het bleef nog lang onrustig op een grote foto van rellende mensen. En we zien de um, politieagent op de rug. Daarbij wat cijfers. 8400 incidenten, een stijging van 23 procent... 800 arrestaties, een stijging van 12 procent... en 108 keer geweld tegen de politie. En dat is een stijging van maar liefst 34 procent. Trouw opent met de economie. Het zelfvertrouwen is terug in de geplaagde eurozone, schrijft de krant. Crisis is nog niet voorbij, maar het optimisme schiet wortel. Eurozone ligt er volgens optimisten een stuk gezonder bij dan het begin 2013. En het Financieel Dagblad meldt dat Midden-Europa... de eurozone voorlopig nog even mijt. En nadat Letland gisteren met de gebruikelijke egaars is komt als achttiende lid. Van de eurozone zullen ook de Litouwers nog overstappen... op de Europese munt. Maar daarna wordt het angstig stil, zegt het FD op het Eurofront. De zeven andere EU-landen die zich hebben verplicht tot toetreding... willen namelijk eerst zien hoe de eurozone zich herstelt van de crisis. En voor op de Telegraaf de traditionele foto... van twee mooie meisjes in bikini in de Noordzee... met één worstmut op. Elke werkdag. Wakker worden met het NOS Radio 1-journaal. Barclay met Crazy. Die minuten over zes u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Kranten die meer en meer lezers verliezen. Consumenten die niet meer zonder hun tablet kunnen. En films die in enkele seconden via internet haarscherp thuis op de buis komen. Het zijn allemaal ontwikkelingen van nu. Maar ze zijn decennia geleden al voorspeld door Griet Titulaar. Digitaal directeur bij RTL Nederland, Arno Otto, ontdekte dat veel voorspellingen van Titulaar uit de jaren 80 nu realiteit zijn geworden.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 Dus het, commer, het commerciële of, of publieke internet kwam pas eind jaren negentig, hè? Dus dit was vijftien jaar voordat het überhaupt internet in huishoudens beschikbaar kwam. Net zoals een kiosk vol ligt met tijdschriften, zo zal er ook een kiosk vol komen met televisiekanalen. Ik vind het knapper dat hij uiteindelijk gewoon het internet hier, het, het publieke internet voorspelt. Het is een filmpje uit midden jaren tachtig en het publieke internet, commerciële publieke internet, toegang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 Ik wil hier graag het betoog mee afsluiten. Mag ik vragen of er iemand vragen heeft? Giet titulaar, goed om hem weer eens te horen. Ja. Het hele filmpje van hem vindt u trouwens terug op onze site, nos.nl. En u hoorde Arno Otto, directeur digitaal bij RTN Nederland. En ik wou sprak met hem. Giet titulaar, trouwens, heeft zich de afgelopen jaren teruggetrokken uit de media. Kwart over zes. In Frankrijk is de btw verhoogd. Sommige producten en diensten worden in één klap 3% duurder. De babysitter bijvoorbeeld of de schoonmaakster. Het is voor de Fransen de zoveelste lastenverzwaring en de grens van wat ze bereid zijn te accepteren komt in zicht. En dat blijkt ook uit een ander fenomeen dat toeneemt: het zwartwerken. Zo ontdekt correspondent Ron Linker. C'est du travail au noir ou du travail gris dans les services à la personne, les chiffres explosent. Est-ce qu'on est les champions du travail au noir en Europe Ça veut dire quoi Qu'il y a de plus en plus de Français qui travaillent au noir Mais oui nou, voor sommige file te verwachten, voor andere file toch nog op. In vijf jaar crisistijd is het zwartwerken fors toegenomen met maar liefst 20%. Nou, ODEU is marktleider in Frankrijk in het leveren van eh, persoonlijke diensten. Dus schoonmakers, hulp voor ouderen, maar ook babysitter. Eh, directeur van ODEU is Guillaume Richard, opdrachtgever van het onderzoek. Ja, wat is u nou opgevallen? Nou, la is qui est la plus importante, c'est euh, non seulement l'augmentation du travail noir, ce à quoi on s'attendait, de explosie van het le travail gris. Ah, dus wat meneer Richard is opgevallen, is eigenlijk niet alleen dat het zwart werk is toegenomen, een derde van de Fransen geeft toe dat ze zich daar wel eens schuldig aan hebben gemaakt, maar ook het grijs werken, dus dat je maar een deel opgeeft. Pourquoi cette explosion du travail au gris, hoe komt dat, denkt u? -e? explication, les Français pensent... Het reglementaire en fiscaal heeft evoluïd, ce qui n'est pas le cas de façon majoritaire. Ten eerste zegt Guillaume Richard: Denken veel Fransen ten onrechte dat belastingtechnisch veel is veranderd? Dat de belastingen fors zijn gestegen, maar ook dat er veel belastingvoordelen zijn weggevallen. Nou, iemand die daarmee te maken heeft gekregen is de Parijzenaar Johan. Vier kinderen. Woonde in een groot appartement en zocht een schoonmaakster. Maar kon niemand vinden die wit wilde werken. Ik wilde niet passen twee maanden aan een ménage. Dus voor een keer dat jij een vrouw hebt, accepteert de mooie moeite des heures. Het is gewoon een compromis om te leren. Na twee maanden vergeefs zoeken, vond hij dus eindelijk iemand die grijs wilde werken. Dus de helft wordt opgegeven, de andere helft niet. Je la paye 100 euro par mois. In deze 100 euro, il n'y que 50 euro que je déclare. Dans de Grijs en zwart werken is dus in opkomst in Frankrijk. Volgens tijdschrift The Economist is de afgelopen vijf jaar de belastingdruk in Frankrijk alleen maar opgelopen. Die ligt nu op ruim 45% gemiddeld. De hoogste binnen de eurozone op België na. Waarom, meneer Richard, is het dan toch volgens u een misvatting? Volgens uw onderzoek dat de mensen denken dat de belastingen omhoog zijn gegaan? Dat is toch gewoon zo? l'ambiance générale qui est au le bol sur les taxes et à la ja, compréhension que de toute façon l'état n'arrête pas d'augmenter ces taxes et donc obligatoirement les dispositifs fiscaux sont de moins en moins intéressants et que on est de plus en plus taxé et donc il y a des amalgames qui se font une confusion qui se fait qui est préjudiciable au secteur du service à la personne Wat uw sector dus vooral raakt is het sentiment onder de Franse bevolking dat nu alle belastingen omhoog gaan en dat ieder belastingvoordeel verdwenen is dat is onzin, zegt hij, nog altijd kunnen Fransen de helft van hun kosten voor bijvoorbeeld schoonmakers verrekenen met de vis het is iets verzucht te ondernemen wat de regering en president landen over zichzelf hebben afgeroepen. Au lieu de uh, réduire de dépense publique, le gouvernement uh, n'essaie que de taxer, taxer, taxer, continuer à taxer de plus en plus. Uh, en donc il uh, y a un ras-le-bol fiscal. Uh, Extremement important actuellement in Frans. In Frankrijk is op het ogenblik de emmer vol, concludeert Richard. In plaats van te snoeien in de overheidsuitgaven, verhoogt men al maar de belastingen. En daar krijgen de Fransen genoeg van. Die emotie zie je terug in het toegenomen aantal zwartwerkers. Maar komt natuurlijk pas echt tot uiting over drie maanden. als de Fransen naar de stembus gaan voor regionale verkiezingen. Bye, bye, ...reportage van onze correspondent Ron Linker. De muziek heet Travail en Noir, gezongen door Ali Amran. Tien voor half zeven. Tijdens de jaarwisseling moest de politie vaker dan vorig jaar... ...assistentie verlenen aan ambulance- en brandweerpersoneel... ...omdat dat belaagd werd. Minister Ivo Opstelten van Justitie en Veiligheid... ...presenteerde gisteravond de eerste cijfers over de jaarwisseling... ...die behoorlijk rumoerig verlopen is.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 Dit is tot 9 uur het NOS Radio 1 Journaal. Roxy Music over you. Het NOS Radio 1 Journal Sport. Michael van Gerven is wereldkampioen darts geworden. Nederlander pakten gisteren de titel door in Engeland Peter Wright te verslaan. Hazis, bij heeft des... Van Gavin, this is your day. Het is de eerste wereldtitel voor Van Gerwen. Vorig jaar verloor hij de finale van Phil Taylor. Van Gerwen wint bijna 300.000 euro. En dat is het hoogste bedrag dat ooit is uitgereikt bij een darts-toernooi. John Heitinga lijkt zijn carrière te vervolgen bij West Ham United. De Londense club heeft met Everton een akkoord bereikt... over een transfer van de Nederlandse verdediger. De manager van West Ham hoopt de overgang op korte termijn te kunnen afronden. Heitinga is 30 jaar en speelt sinds 2009 voor Everton. Een 21-jarige Oostenrijker heeft gisteren met schanspringen... in Garmisch-Partenkirchen op zijn kop gezet. Onbekende Thomas Diethaard won de traditionele wedstrijd op de Nieuwjaarsdag. Jammer! Erbij. Niet veel sneeuw, dus de sneeuw die jullie gaan zien dat is uh, kunstsneeuw. Dat is ja niet te fassen. Thomas Tittard uit het flachen land. U heeft er nog nooit van gehoord, maar kijk eens wat hij springt. Hij had zomaar die kinder aan gewonnen. Waar komt deze jongen vandaan? Hij stamt uit Nieder-Oostenrijk, leeft in Tirol en kan hij dat straks weer in de finale? Of is het een eendagsvliegen? 141 meter. Thomas Diethard. De grote verrassing. Kan hij het nog een keer? Hij kan het nog een keer! Bij goede bedingingen, bij zicherem vloog en bij zichere landing. Dat is het. Dat is die sensation. Ongelooflijk! Thomas Diethard. Nou, dit kan niet mis. 140,5 meter. En de zieger des Tages. Is wirklich niet te fassen, Thomas. Diethard. Vader Diethardt tot Diethard. tranen toe geroerd. Hij kan het zelf ook niet geloven. Alles is mogelijk. Thomas Diethardt dus. Camis Partikersen is onderdeel van de vier schansen tournee. Zaterdag is de derde wedstrijd in de serie en die is in Innsbruck. Charles van Komené is niet te spreken over de manier... waarop het gros van de Nederlandse sporters zich presenteert... als ze een prijs hebben gewonnen, zoals bijvoorbeeld op het Sportgala...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 En dat moet je even met, met, met, met stijl en met klasse moet je dat doen. Ja, dit kwam vanuit zijn tenen, geloof ik. Van Kommené is voormalig technisch directeur van sportkoepel NOC-NSF... en van de Britse Atletiekbond. En om half zeven zijn we in Vrouwenpolder. Daar is de hoofdprijs van de postcode loterij gevallen. 43 miljoen euro. Dit is Radio 1. Het is half zeven, hier is Jan van der Putten. Goedemorgen. Nederlandse militairen hebben op Oudia's avond gewapende assistentie verleend aan de politie van Curaçao. Lokale media berichten dat ze hielpen met de bescherming... van het politiebureau in het plaatsje Barber... waar een van de verdachten van de moord op Helmin Wiels vastzit.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 In de Oostenrijkse plaats See is een Nederlandse ski-leraar van 18 om het leven gekomen. Hij was vlak voor de jaarwisseling alleen gaan skiën. En toen hij gisterochtend niet kwam opdagen werd de alarm geslagen. Zijn lichaam werd gevonden op 1200 meter hoogte. En bij een explosie bij een woning in Heerlen is gisteravond een kind lichtgewond geraakt aan zijn handen. Hij is behandeld door ambulancepersoneel. Volgens de politie ontplofte een projectiel bij het huis. De politie wil niet zeggen wat er nou precies is ontploft. Er wordt nog onderzoek gedaan daar in Heerlen. En het weer, de regen trekt weg, de zon laat zich af en toe zien... er staat een stevige zuidenwind en het wordt tussen de 8 en 11 graden. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB. Dennis, mooi. Goedemorgen. Een Nou, voor veel mensen is het nog uh, vakantie. En er staan dus ook nog geen files nu. En uh, dat blijft ook zo. Rond half negen staan er hooguit één of twee files. Goed, jij houdt dat voor ons in de gaten. Het was wel wat stormachtig. Hè? Zal het weer nog een probleem kunnen zijn, denk je? Nee, nou, dus er is relatief weinig verkeer op de weg, Ik zei het ja. al. Dus uh, van, nou, mocht er wat gebeuren, dan, ja, dan hoor je ja, het ook van ons. Precies. Ja. Misschien horen we het dan weer, Dennis. Mooi, dank je wel. En Nederlandse militairen die gewapend optreden op Curaçao... daar hoort u zo dadelijk meer over, over ruim een minuut. Vakantie, maar dan wel op jouw manier? Echt tussen lokalen zijn en andere cultuur leren kennen...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 ABN AMRO. De Bank Anonu. Drie minuten over half zeven. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio Injournaal.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 Het Zeeuwse dorpje Vrouwenpolder is door het Dolle heen. Sinds daar de postcode-loterij Kanjer van bijna 43 miljoen euro is gevallen. De helft van het bedrag gaat aan de bewoners aan de Koningin-Beatrix-laan. Als ze tenminste een lot hebben. Winnaars werden gisteravond in het Zeeuwse plaatsje bekendgemaakt. Hoort de verslag van John Saarberg. Zo'n 10 minuten voordat de eerste straatprijs bekend wordt gemaakt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 Spannen. Ja, inderdaad. Wat gokt u op? Oh, u heeft vast zeker uh, een rekensommetje gemaakt? Nee, helemaal niet. Jawel. Nee, echt niet. Zo zijn we toch? Nee hoor. Nee, Uit, er, 21 miljoen wordt er hiermee gegeven. Hoeveel loten zullen er verkocht zijn? 40? 30? Uit, straat? Nee, dus is een klein straatje bij ons. Nee, er zijn er, even zien hoor, 3, 5, 6. Ik tien, ja. Een stuk of 10 huizen? stuk of 10, ik weet het niet. Maar... Dat zou dan 2,1 miljoen per lot zijn. Ja, dat zou, zou kunnen. Mooi. Lekker <tankt> De kinderen, kleine <tankt> <de tankt> <de tankt> kinderen. Ja, dank u wel. Ja. Ja, dan dan moeten we allemaal naar achteren. Want ik wil niet Totale chaos. Eindelijk heb ik een plekje gevonden waar ik mag staan. En dan worden de eerste prijswinnaars... Die krijgen te zien wat ze gewonnen hebben. Jongens, iets naar Iets dichter bij elkaar, jongens. Iets dichter elkaar. Wie heeft de leiding hier? Nicolette, Nicolet Nicolette, ook. 3, 2, 1, Yes!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 Oh, ik weet het niet. Het is gewoon een roes. Ja, ik het ben miljonair. Gewoon... Ja. ja, inderdaad. Ja. Nog niet beseft? Nee, nee nog niet. Nee. Nee, maar dat, het is zo, inderdaad. dat... Uh... Ik weet het niet. U heeft geen idee wat er gebeurt op dit moment. Nee, nee. Het nee. komt allemaal over je heen. En uh, ja, vanmiddag hoorde je dan dat de postcode hier gevallen was. En dan denk je niet aan. Ja. Had u toen al zoiets van. Hmm. Nee, oh nee, daar gewoon een leuk prijsje. Dan uh, ben ik al, te, ben grauw, al gauw tevreden. Dus een straatprijs, dat, uh, Ja, er zijn zoveel straatjes. En. Uh, dus ja. Wat is, is waar? Ja, inderdaad. En natu ja. natuurlijk nu de vraag, wat gaat u ermee doen? Oh, nog niks.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 Een van de gelukkige prijswinnaars. Ja, niks dus hè. Nee. <laughs> Straks aandacht voor het Fantastisch Kinderfilmfestival. Dat gaat vandaag van start in Den Bosch. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. You always to. Hallo, hoorde u met Little in the Middle. Bijna kwart voor zeven. In 2013 was het 150 jaar geleden dat ons land... als een van de laatste landen de slavernij afschafte. Op 1 juli is dat herdacht met debatten, voorstellingen... en een officiële herdenkingsdienst. Maar de dag begon met een bijzonder ontbijt... pal voor de stad Schouwburg op het Leidseplein in Amsterdam. Daar maakten tientallen blanke bekende Nederlanders... een ontbijt voor een bontgekleurde groep Surinamers, Antillianen... en tal van andere gasten.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 Diezelfde ochtend sprak Myno Remmers, onze verslaggever... ook met de voorzitter van de Stichting Herdenking Slavernijverleden, Verleden... Joan Ferrier, dochter van de eerste president van Suriname, Johan Verrier. Deze dagen blikken we terug op gebeurtenissen uit 2013. En dus ging Myno Remmers opnieuw naar mevrouw Verrier om haar te vragen hoe zij terugkijkt op de effecten... die de slavernijherdenking heeft gehad. 1 juli was het precies de dag dat de herdenking werd gevierd... onder andere met dat Ketty Kotti ontbijt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 Lena Miles, Black Velvet. Het nieuws uit binnen en buitenland in het NOS Radio 1-journaal. Nou, om de halve week kerstvakantie kan de verveling gaan toeslaan bij kinderen. Maar dan is er nog het Fantastisch Kinderfilmfestival. Vandaag gaat dat festival van start in Den Bosch... en de komende maanden reist het langs nog acht steden in Nederland. Artistiek leider van het Fantastisch Kinderfilmfestival is Tessa van Grafhorst. Goedemorgen. Goedemorgen. Mevrouw van Grafhorst, wat is er zo fantastisch aan? Het uh, festival is fantastisch, want er, we draaien fantastische kinderfilms. Dus kinderfilms die heel mooi zijn, maar die ook uh, appelleren aan de fantasie van kinderen. Uh, maar behalve films kijken, kunnen kinderen vooral zelf ook aan de slag. En uh, hun eigen verhalen maken en spelen in ons uh, interactieve landschap... dat meereist met, uh, met het festival door het hele land. En gebeurt dat tijdens de film? Nee, dat gebeurt niet tijdens de film. Misschien in hun hoofd al wel. Nee, ze zitten eerst in de zaal of na afloop of tussendoor. Je koopt een kaartje voor de film. En uh, als je uitgekeken bent, dan uh, ga je lekker spelen. En dit jaar kan we heel veel doen met, uh, met koken en bakken en restaurantjes spelen. Het thema is de keuken van Pruttel en Proef. En... Uh, ja, kinderen gaan echt iets koken... maar ze kunnen ook een film maken met uh, spaghetti. Een spaghetti stop-motion film. W wat is dat? Een uh, stop-motion film. Een stop-motion film is een animatiefilmpje... En uh, met pasta, met droge pasta figuren, gelukkig, anders wordt het echt een, ja. uh, een, een zootje. gaan ze uh, een stop-motion filmpje in elkaar zetten. Dus beeld voor beeld laten ze die pasta tot leven komen in een uh, filmpje. Dat wordt er meer geprojecteerd op de muur. Het hmm. hoeft geen western te zijn. Het hoeft geen spaghetti <lacht> western te zijn, maar nee, het kan wel. Het <lacht> is ook wel spannend. Kunt u, kunt u een paar voorbeelden geven van uh, films die kinderen kunnen gaan zien? Ja, we, hebben, we openen overigens vandaag. Het is echt de allereerste dag van het festival... met een ontbijtconcert... waarbij kinderen zelf uh, meezingen en muziek maken met het eten en, en drankjes. Dus ze mogen meeslurpen op de maat... en uh, met een uh, mesje stikken tegen de bordjes... en uh, kraken met een beschuiten. En, uh, en daarna draaien we heel veel films. En een van de films is een, uh, een Russische film... Die heeft nog niet echt eerder in Nederland gedraaid. En uh, dat is een compilatie van drie korte filmpjes. die hebben we speciaal voor het festival vertaald. En die heet Berenverhalen Verhalen van Vadertje Beer. Het zijn hele mooie tekenfilms. Uh, en we draaien uh, Miniscu, een grappige film uit uh, Frankrijk, heel mooi gemaakt, waarin insecten. Elkaars uh, eten telkens uh, beroven. En dat wordt, ja, zie je de wereld vanuit de ogen van die insecten. En zo, dan ziet hij er heel anders uit dan vanuit onze ogen. Klinkt inderdaad wel heel erg leuk. Het is voor hele kleine kinderen ook, hè? Vanaf twee jaar mogen ze komen. Ja, het is voor kinderen vanaf twee jaar tot een jaar of negen. En we draaien ook heel veel korte films van een, van een half uur. En ook films die speciaal geschikt zijn voor hele jonge kinderen al. Ehm. Um... Dus het, de, het festival is echt voor de, ja, voor de jonge doelgroep die nog heel erg bezig is met al die verhalen en de fantasie en uh, ja, niet, niet echt met de realiteit nog. Hm. En moeten ze zelf opruimen? Ja zeker, ah. dat doen ze ook altijd graag. Dus, ja. uh, dat uh, doen ze graag? Vraag, ja. Wel, wat voor ja, ja, ja. kinderen zijn dat die daar komen? Ja. <laughs> die ken ik niet. Nou, dat wij, wij hebben wel eerder gemerkt dat uh, afwassen heel populair is voor de oh. kinderen. Nou. Want tegenwoordig heeft iedereen een afwasmachine en dan is afwassen afbroken. Ah, afwas, een machine. Een ja, ja, ja, wij, ja. Hebben, wij hebben geen machine, maar, maar de kinderen die, uh, vinden het heerlijk om uh, te kliederen met het water. Oké, okay. en dat valt niet onder kinderarbeid? Nee. Nou, heel veel plezier. En daarna dus de tournee door heel Nederland. Waar komen ja. jullie nog meer? We komen nog in, uh, in Deventer, Amersfoort, Den Haag in Zwolle, Bussen en in Amsterdam, in Aai staan we, staan we echt van uh, begin af aan al, Breda en uh, Groningen. Veel plezier, hartelijk dank. Tessa van Grafhorst, artistiek leider van het Fantastisch Kinderfilmfestival. Het NOS Radio en Journaal Mediaoverzicht. En de kranten veel aandacht voor het geweld tegen hulpverleners tijdens Oud en Nieuw. Blijf met je poten van onze mensen af, zegt minister Ivo Opstelte van Justitie in De Telegraaf. Waren dit jaar meer incidenten, ze waren wel minder ernstig. De Volkskant keek mee met de officieren van justitie in Rotterdam. Een van de officieren noemt het opmerkelijk rustig. Zij heeft in de nieuwjaarsnacht geen enkele taakstraf hoeven uitdelen. Het AD meldt dat goede doelen met angst en beven kijken naar de invoering van het nieuwe IBAN-rekeningnummer volgende maand. IBAN is een Europees bankrekeningnummer dat iedereen moet gaan gebruiken. Probleem, dat nummer is veel langer dan het huidige. Giro 555 wordt straks bijvoorbeeld NL08 INGB. Even kijken hoeveel nullen staan hier. Zeven nullen en dan 555. Nou, en dat onthouden de meeste mensen niet. En geven ze minder geld, zo vrezen ze althans bij Giro 555. Volgens trouw is het zelfvertrouwen terug in de eurozone. Minder landen zijn afhankelijk van het steunprogramma. En Europa heeft een gezonde en groeiende economie bijgekregen. Namelijk die van Letland. Het land is gisteren overgegaan op de euro.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 Hij wil dat giften van 1000 euro of meer openbaar worden. En bijdragen vanaf 200 euro zouden volgens de minister moeten worden geregistreerd. Opmerkelijk genoeg gaan die regels alleen gelden voor gemeentes, provincies en waterschappen. Niet voor landelijke partijen. En niet alleen wij zijn in Vrouwenpolder geweest. Ook het AD stuurde een verslaggever. In het dorp woon 1100 inwoners. Viel gisteren dus de hoofdprijs in de postcode loterij. Een van die bewoners baalt. Hij heeft onlangs drie loten over laten zetten naar zijn kledingzaak in Oostkapelle. Hij wint niks.